Er wordt een kraan ingezet om de vrachtwagen te bergen. Over de oorzaak van het ongeluk bij Nieuwegein is nog niets bekend. In meerdere steden in Turkije is gedemonstreerd... tegen de arrestatie van de burgemeester van Istanbul. Volgens de oppositie waren er alleen al in Istanbul 300.000 betogers. De regering zegt dat zo'n 100 mensen zijn opgepakt. Onder meer omdat ze door een politieafzetting probeerden te komen... De eerste sprintrace van het nieuwe Formule 1 seizoen is gewonnen door Lewis Hamilton. De coureur van Ferrari verdient met zijn winst in China acht punten voor het kampioenschap. Max Verstappen werd derder. Later vanochtend is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen. Het weer veel bewolking met af en toe ook zon en regen. Het wordt 16 tot lokaal 18 graden. Morgen enkele buien en een graad of 16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 Een hele goede morgen. Goedemorgen allemaal. Marco, we zijn hier met z'n tweeën. Welkom, ja. die is buiten gaat. Ja. En uh, we gaan er gewoon een, uh, een leuke voorstelling van maken. Zeker. Leuke weten. uitzending. Ja. En uh, we zijn begonnen met Katie Malua met Nine Million Bicycles. Wie kent hem niet? En uh, het is altijd maar de vraag van wat voor nummers gaan we allemaal draaien? Want uh, het is uh, altijd, kan ik heerlijk achterover leunen en dan mag ik één plaatje uitzoeken en... Uh, nou kan ik helemaal los hebben, allemaal vreemde platen. <laughs> en we hebben hele mooie platen mee voor deze ochtend. Ja, maar ik hoop dat het geluid hard genoeg was. Ja. Want uh, ik hoor mijzelf nu goed door de telefoon. Oh, absoluut. Door de koptelefoon, maar uh, het is altijd weer een beetje spannend. Ik heb er bijna wakker van gelegen, zo mm. werkt dat, helaas. Mm. Dus uh, nou ja, we gaan het vanavond over hebben vandaag. We hebben sowieso om half negen en om half tien weer het nieuws uit Zandvoort. En dan hebben we op het hele uur hebben we natuurlijk van, wat is het voor dag vandaag? Het is vandaag de 22e april. En vandaag heb je dus een enorme landelijke demonstratie tegen racisme en fascisme. Ik weet niet of je dat weet. Dat is dus uh, in uh, Amsterdam. En uh, die, uh, ja, er wordt van alles georganiseerd daar. En uh, vanavond heb je ook nog het wereldwijde Earth Hour... Is, uh, we doen gezamenlijk het licht uit van half negen tot half tien. Oh, is dat ook vanavond? Oh, ja. Dat ga ik zeker doen. Ja, en uh, vorig jaar stonden maar liefst 1,7 Nederlanders, Nederlanders uh, stonden een, minuut stil, of, uh, een minuut een uur stil. En uh, vroeger had je ook nog dat ze in Zandvoort ook het licht uitdeden hier en daar. Ik weet niet of uh, ze bij de hand genoeg zijn dat het allemaal wel gaat gebeuren. Eigenlijk is het natuurlijk een mooi moment om vanavond op straat te gaan lopen. Vanaf dat tijdstip. Ja, van. En dan en kijken of je een ja. lantaarnpaal thuis zijn. Oh, gaat. absoluut. Maar te gelukkig heb je tegenwoordig een lampje op je mobiel. Dus mocht je bedenken van ben ik wel veilig genoeg? Neem je mobiel mee op straat. En, ja, en een knuppel. <laughs> je weet niet wat ze gaan doen allemaal. Nee, nee inderdaad. Nou, we gaan weer langzaam verder met een andere muziekplaat. Mm -hmm. En... Uh... Ik ben benieuwd welke dit is, want dit is van een cd van Wilco. Ik hoor ernstig niks. Nee, ik ook niet. Nou, dan ga ik toch maar weer op, op mijn andere cd. Maar het dus klinkt heel zacht. Ik, ik weet dus niet waar, waar ik iets fout doe met de, het volume. We gaan eventjes uh, onderwijl dat we... We gaan het even uitzoeken. Ja, we komen zo, zo, zo bij je terug. voor de luisteraars onder ons, we hopen dat u de muziek kan horen... Of, en of mag horen, want we hebben goede muziek... maar we hebben onze twijfels of dat er wel muziek is. Maar zolang er nog geen muziek is, gaan wij u uiteraard meenemen... door de, door de dagelijkse nieuwsberichten... die afgelopen week al zeker vandaag aan bod zijn gekomen. Toch nog even terugkomen op gisteren, Jolanda. Het was natuurlijk fantastisch weer. Ja, zeker. Het is echt voorjaar, de ja. zomer. Afgelopen week is ook in Griekenland... Uh, nou, is de thermometer al ruim boven de 31 graden uitgekomen. Heerlijk. Maar niet vergeten, uh, ze verwachten daar nu ook eerder ook sneeuw. In Griekenland? Ja. Oh, ja. apart. Ja, het is heel, het is heel bijzonder. En uh, Dus ja, de, de, de, de problemen kunnen zich ook voordoen bij de, bij de landbouwers. En die verwachten vorst. En dat zal waarschijnlijk ergste schade kunnen toebrengen... aan de fruitbomen die nu in... Uh, in volle bloei staan. Maar wij hebben dat toch ook zo'n beetje... ergens nog in, in, uh, in mei... dat het er nog, nachten nogal koud kunnen, kunnen zijn. En dat de bloesem en alles... Uh, beschermd moet worden. Ja. De fruitbomen en dergelijke. Mooie foto's maken. Ga je ze binnenkort in Amstelveen naar die... Uh... Ja, ik ben het wel van plan. Maar ik ga denk ik niet in het weekend... naar, de, naar, de Am naar het Amsterdamse bos... voor de bloesembomen. Uh, maar ik ga dat denk een keertje door de week s'avonds doen. Want oh, het is ja. een beetje druk. En het s'avonds is het heerlijk, he? dat ja. je een beetje die, uh, als het dan bijna gaat uh, schemeren, weet je wel, ja, en pracht. dan gaan de vogeltjes uh, gaan slapen en die hoor dan nog een beetje piepen. Prachtig. Ja, daar word je toch helemaal ja. blij van. En ik denk dat we allemaal uh, de, de, het wel hebben meegekregen, onze Rob de Nijs is uh, ja. natuurlijk uh, komen te overlijden. Ja. ja, dat is toch wel heel bijzonder. Want in, uh, ja, het, uh, het, het, het 19 op 19-jarige leeftijd begon hij uh, met een uh, talentenjacht in, in, met zijn band destijds. En uh, de, de, de prijs was een platencontract. Maar de eerste twee platen van Rob die, uh, die flopte, uh, helaas. Nou, het nummer Ritme van de Regen werd in 1963 wel een grote hit. En maakte de zanger op één slag een tieneridool. Nou, we kennen hem allemaal. Hè? Van de meest succesvolle uh, uh, ook kinderseries die hij heeft gedaan. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer. De Nijs moest 34 jaar tot 34 jaar wachten op zijn eerste nummer 1 hit. En die was in uh, 1996. Daarmee bestroomde hij de hitlijsten Bangerhard. Nou, het bleef voor de zanger zijn enige nummer één notering. Een bange hart is tevens ook gesproken, uh, geschreven door zijn uh, ex-vrouw uh, uh, Belinda Melendijk. Nou, De Nijs nice konden nog uh, ja, meerdere heren. Jan Klaassen, Malle Babbe. Zet een kaars voor je raam vannacht. Bier is bitter en het werd zomer. Heb jij nog een favoriet liedje van. Uh... Van Rob de Nijs. Nou, hey. ik hoorde gisteren, zag ik een Instagram-nummer. Uh, uh, ze had een, iets, een nummer van New York of Amerika... samen met Patricia Pai. Oh. En uh, ik zal hem nu zo wel doorsturen. Maar ja. ik, uh, hij heeft wel een geweldige stem. Oh. Ik heb trouwens... Uh, wel dat ik nu heb zo van... ik heb het euvel... Uh, je hebt het lek boven. Serieus? Ja, en dus volgens mij is het precies hetzelfde... waar ik vorige keer tegen oh. tegenaan loop. Ik ben hardnekkig. Ik ben die oh. ezel die zich... Uh, in het gemeen, wel stoot aan de andere steen. Oh, en dan dus uh, kon je wel nog. Dan gaan we even muziek maken. Dan kunnen we nee, er even goed. vanbij komen dat het. Uh, nou. dat het wel even spannend was. Dus. Ja. Uh, Zomaar dat er een stroomstoring is, want nu doet alles het. Maar uh, we zijn weer uh, in ieder geval on-air. We gaan gewoon proberen straks met de volgende plaat weer. Ja, want dat hebben we allemaal voor. Uh, heb jij nog uh, speciaal nieuws van deze week? Behal Behalve natuurlijk rot. Ik ja. moet je wel zeggen, mijn uh, favoriet was dus wel zondag. Vond ik wel een heel fijn nummer. Ja, en ook uh, en Edward Zomer, die had ook wel iets uh, heel speciaals. Prachtig, maar hij had zo'n aparte oogopslag. Had hij ook en het leuke is, ik heb. Uh, uh, nu ook uh, zo'n documentair gezien en zo. En daar was zijn oudste zoon bij. Die heet uh -huh. Robert met dubbel B. Uh -huh. En die, uh, die heeft dus ook uh, dezelfde oogopslag. Hij lijkt echt enorm op zijn vader. Maar die is al 42 of zo. Oh, echt? Maar ja, Rob was natuurlijk ook al uh, 80, hè? Ja, ja, want hij heeft in totaal... Heeft hij, uh, hij was dan getrouwd met Belinda Meulendijk. Met Belinda had hij twee kinderen. En met zijn laatste partner, Harriette Koetscha, Schruiter... hadden ze één zoon. Ah, die is, uh, die is 13. Ja, voor, ook goed om te weten. Voor de allerlaatste keer komt Rob de Nijs terug. in zijn geboorteplaats Amsterdam. voor zijn afscheidsplechtigheid uh, uh, in uh, Theater de Lamar aanstaande woensdag. Dan kunnen fans hem uh, de laatste eer bewijzen. Op de plek waar ook vorige maand nog de, die musical over zijn leven in première ging. Na het afscheid van Rob de Nijs aanstaande woensdag eh, is op het Leidseplein. Um, Theater de Lamar. Dat is vanaf half tien tot twaalf uur. Dan kan er langs de baan worden gelopen. En aansluitend om half drie vindt er in besloten kringen uh, familie, vrienden en collega's. En, uh, um, die brengen dan de musical Ebertoon aan, uh, aan Rob de Nijs. Leuk. Ja. Nou, ik heb nog steeds spijt dat ik toen niet... Uh, naar, dat toen André Hazes geweest ben. Oh. Ik heb er toen over zitten denken, ja. weet je wel. Oh ja, ik heb toen gezien op live op te televisie. Ja, ja, ik ook. Maar uh, achteraf denk ik van... Goh, ik had er toch heen moeten gaan, weet ja. je. Maar uh, dat doe je dan weer niet. Nee. En dat zijn echt uh, die momenten... die kan je maar één keer in je leven doen. Mm -hmm. Klopt. En uh, daarom vind ik het ook heel belangrijk... als er uh, inderdaad iemand uh, overgaat uh, en overlijdt... dat je... Uh, uh, als, dat je erbij moet, heen moet gaan, want je kan het nooit meer doen. Hè? Je kan, mm -hmm. uh, en, en, en het is fijn voor de familie altijd dat ze weten... ook al heb je ze niet echt heel erg gesproken... maar ze weten dat jij het weet. Ja. Dus dat ze niet bang over te zijn als ze door het dorp of door de stad lopen... dat mensen dan te zeggen van, goh, hoe is het met die en die? En ja. uh, dat je dan zegt, ja, maar niet is overleden, ja. weet je wel. Dus de, de mensen nemen het toch in hun op. Mm -hmm. Dus uh, ja. Klopt. Dus, uh, maar ja, ik, heb, uh, ik hoop voorlopig niet van dat soort... Uh, ongeheim mee, dus mee te maken. Nee. Want uh, ja, je, het gebeurt gewoon. Hè. We, we zitten in een land en, uh, waar, waar mensen gelukkig heel oud worden over het algemeen. Maar je hoort dan toch ook wel uh, dat mensen dan toch... In, in de, als je in de 60 overlijdt, dan ben je gewoon te oud. Of uh, je bent te jong. Te jong. Ja, ja. En uh, dat je denkt... Terwijl in het buitenland is dat uh, is een hele mooie leeftijd. Mm. Vroeger ging je met 65 naar een bejaardenhuis, hè? Dus ik mag volgend jaar. Oh, oh nou, dat, uh, dat geef ik jou absoluut niet, nee. landen. Nee, maar het is wel... Uh, je moet ook zorgen dat je geest uh, helder blijft. Jong hè? blijft. En hè? blijf uh, ja. met iedereen in contact en, uh, en, en doe leuke dingen. Mm -hmm. Nou, ik denk ook nog wel uh, wat een opmerkelijk nieuwsbericht is geweest. Ja, dat is toch wel een telefoongesprek tussen Donald Trump en Poetin. Poetin. Poetin. Dus nou ja, volgens de media worden dan de, de, onder meer berichten naar buiten gebracht dat de Kremlin heeft zich lovend uitgelaten over de relatie tussen president uh, Poetin en zijn, uh, de ambtsgenoot uh, Donald Trump. Nou ja, ze, ze zeggen dat ze elkaar goed begrijpen en willen de relaties tussen hun landen stapsgewijs herstellen. Zij een regeringswoordvoerder. Uh, nee, Oekraïne kreeg ondertussen het verwijt het vredesproces tegen te werken. Dus ja, uh, we moeten maar zien hoe het, hoe het loopt. En ook nog wel een bizar weetje is dat het. Uh, het schijnt zo te zijn dat zowel Trump en Poetin het ook over gehad hebben over ijshockey. Nou, oh. zou je denken ijshockey. Maar ja. de twee spraken naar nou verluid over het organiseren van een hockeywedstrijd. in zowel de VS als Rusland. tussen Amerikaanse en Russische topspelers. Oh! Nou, wel leuk. Ja, nog een sportief uh, draai is eraan gezet. Zullen we wel dure kaartjes gedaan oh. worden, uh, denk ik. Dat is wel maar. Ja, dat is wel leuk, oh, heel eerlijk gezegd. Dus, uh, <laughs> maar uh, ik ga eens kijken of uh, deze het weer gaat doen. Try, That's what I want, Jay. Yeah. You know what I want, Jay. Yeah. Everyone me go, they man, they ma rush me Yes, I will pop you, see boy, I want to love me I meet them love Yes, I meet them love Show them know me sweet and me sexy Everyone me go, me see me, if I'm ready I meet them love Yes, I meet them love Mercy. none of them no move me, move me, move me Shine fire when you want me, want me, want it. Only me Hold the ink and make me high-wee, high-wee, high-wee man, me no one, none of them They pick up, my body, they up, me head top Me no one, none of them Me no one, none of them, no none of them. No none of them. Since I can't feel really it, shine my name Want you feel me lover, me want you feel me friend Dit was Mercy Mercy. En uh, het is uh, gewoon te lang geleden dat wij hier voor het laatst met z'n twee gestaan hebben. Want volgens mij was toen Wilco in Thailand. Uh, en inmiddels ben ik zelf ook al geweest. Ja. Dus dat was ook wel erg leuk. Dus uh, we gaan uh, weer vrolijk verder, in ieder geval. Weet je waar Wilco naartoe is? Hij heeft een familieweekend. Hij zit oh. met z'n allen in huis of zo. Oh, kunnen en we misschien het adres zit... opgeven? De <laughs> ja. <plaats. laughs> ja, kunnen we doen natuurlijk, hè? Ja. Nou, ja, ik heb dus uh, uh, hier een artikel over de Duitse politie. Die heeft bij grenscontrole vlak over de grens bij Roermond. 15 dure klarinetten aangetroffen in een auto. Zo grappig, want die muziekinstrumenten nou, die waren bij elkaar iets van 65.000 euro. Mm -hmm. En die bleken dus eerder ook al in Amsterdam dus te zijn gestolen. En in het voertuig werd ook al nog een bivakmut gevonden. En inbruikersgereedschap. En een mobiele stoorzender. En de bestuurder die, uh, die wist van niks en zo. Maar ondertussen had hij dus wel een strafblad. En ze denken ook dat ze misschien van tevoren al wisten... dat die uh, klarinetten geleverd waren. En dat is uh, dus het gewoon even van... Uh, misschien wel het bedrijf wat ze levert. Het zou zomaar kunnen... Oh. Hè, dat je zegt, nou, ik heb daar en daar nu dat en dat geleverd. Ja. En uh, ik ga gewoon... Uh, ik ga ze weer ophalen. Want ik weet dat ze uitstekend zijn. Oh. Dus, uh, nou ja. Dus uh, de verdachte had al een rijverbod. En zijn rijbewijs moest daarin worden ingenomen. En daarnaast uh, is de man... Dus geen onbekende van de Duitse politie. Hij is ieder in beeld geweest... Als Vanwege vermogensdelicten... nou ja, zij is nu overgedragen aan de Koninklijke Marge Oh. Ja, dat van dat soort dingen kunnen gebeuren. Oké. Okay. Dus okay. dus. Zeg, heb jij zo je mobiel bij de hand, Jolanda? Ik heb hem bij, bij de ja? hand, ja. Mag ik daar eens even in kijken? Oh, nou, nou, nou, nou, dat uh, is wel privé hoor. <laughs> Oké, okay, nou ja, dat zeggen de Amerikanen ook. Want de Amerikaanse grenswachters hebben een Franse, Franse onderzoeker de toegang tot het land ontzegd. Niet? Nadat ze op zijn telefoon een persoonlijke opinie over het beleid van de regering Trump hadden gevonden. Oh? Dus ja, eigenlijk komt het erop neer uh, dat als je, als je niet positief bent over Trump, eigenlijk je het land niet in mag. Hmm. Dus dat nou, dat, is dat is, klinkt bijzonder. als een enorme dictatuur. Uh, ja. want, uh, dan moet je ze dus eigenlijk ook gaan kijken van, uh, of mensen porno op hun uh, computer hebben. Want dat mag in het brave Amerika ook eigenlijk nee, helemaal dus niet. dus daar zou je het land ook dus niet in Dus nou dan heb je al een dubbele kans om mensen bij de grens ja. tegen te houden. Nou, ik was toch niet van plan te gaan. Nee. En ik weet niet of je het nieuws gehoord hebt. Het is dus uh, in uh, dat, uh, de, de, de economie vanuit Canada... het schijnt dus echt dat ze echt veel minder uh, kopen in Amerika... En dat, dat kost echt Amerika miljarden euro's, hè? Klopt. En het is ook dat heel veel mensen... Ik heb zelf eigenlijk wel zin om naar Amerika te gaan een keer, want ik heb een nicht die daar woont. Ja. Maar ik heb nu zo van, nou, ik gun gewoon niet dat ze daar aan mijn geld, uh, mijn geld mm -hmm. gaan verdienen. Mm -hmm. En uh, jij bent toevallig pas geleden nog geweest, hè? Uh, vorig jaar of zo? Ben ik vorig jaar geweest, nee, het jaar Ja, Ja, ja, ja. En, uh, maar, maar ik weet niet of jij nu nog denkt van... goh, ik ga daar leuk even heen. Nou ja, ik wilde wel heel graag naartoe... maar het is puur voor de natuur. Maar ja, momenteel heb ik ook iets van... Hmm, ga maar naar Canada, beetje, die is ook geweldige gaan. natuur. Dan zou ik zeggen, ja, inderdaad, gaat naar Canada. Ja. ja. En niks aan, niks aan Amerikaanse producten. Dat hoef je ook daar niet te kopen. Dat hoeft nee. niet. Ze hebben ook eigen producten. Ja, alles wat wordt geïmporteerd vanuit... Uh, hoe heet het, vanuit... Uh, Canada, ja, daar moet je dus voor, uh, goed voor gaan betalen als het ware. Ja. Jij bent volgens mij bezig met een volgend muziekje. Ja, zeker. Heb je wat leuks? En ik weet niet of je het nu gaat doen. Maar het grappige is ook van, dan begint hij zomaar te lopen. Ja. maar. ten. Ma ten... 10.000 bicycles? miljoen. Oh, miljoen bicycles. Veel meer. Keet die Maluwe? Keet Jawel. Geniet. Ik had hem net al aangezet, maar uh, toen uh, had ik één knoppen hier gedaan. Maar, we doen het nu. Tot zo. bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die.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 Petit Maloua, 9 million bicycles. En, uh, nou, dat is, uh, doen we een beetje van Wilco. Want ik vindt Wilco ook wel leuk eigenlijk. Dit Diep is een speciaal voor dat wel leuk. Ja, eigenlijk even, wel. He? Even een nou, maar hij, hij maakt veel fietsen, dus dat is natuurlijk heel goed. Uh, ja. Ja. Oké, okay, het is half negen geweest. We lopen een beetje achter op, op, op schema. Maar dat heeft een beetje gehad, te maken gehad met technische uh, opstart. Die ja. nu wel goed gaat, gelukkig. Onze oud-burgemeester uh, Rob van der Heijden... is op uh, 18 maart jongsleden op uh, 80-jarige leeftijd overleden. Dat is hij toch al 80 is geworden nog. Hij leek altijd al 80. Oh, <laughs> ik oh, hij leek wel heel oud, maar... Uh, ja. Ik heb oh. hem dus meegemaakt. Ik, ja. uh, hij kwam volgens mij in 1988. Uh... Ja, 1988 uh, geregeerd, geregeerd. Hij was uh, burgemeester van 1988 tot 2007. Ja, en dat ja. was toch wel een happening ook toen. Uh, hij is wel een prachtig en spetterend afscheidfeest gehad. Oh. En het leukste, wat ik zelf wel heel grappig vind. Van, uh, je had toen uh, voor het personeel dan een soort afscheid. En dat mm -hmm. was volgens mij ergens in de strand of zo, dacht mm -hmm. ik. En toen uh, had ik zelf had ik, uh, een liedje op uh, het liedje van Alma van Thank You For The Music... Had ik, had ik een liedje gemaakt van... Dank U, burgemeester, voor al die jaren. Weet je zo. en het, oh, het, uh, Hij liep als een tierenlied. Oh, je bent een creatief brein. En hè? iedereen meezingen. En het leukste, wat, <laughs> wat ik zelf goed vond... dat die vrouw had een hele leuke vrouw... en die kwam dan Naderhand... Het leuk en uh, goed gedaan. En uh, ze zegt ze: Nou, ik ga het vanavond voor hem zingen hoor. Als we naar bed gaan. Ik denk: ha, Oh ik? ja. <laughs> en ik kan me dan helemaal niet meer voorstellen dat, dat ze van de kast zal springen met z'n tweeën. En het leuke is dat Marianne Rebel, die heeft dus toen ooit. Uh, mocht zij dan een kerstkaart maken uh -huh. voor uh, Zandvoort? En het was echt een hele leuke kerstkaart. Maar ze maken altijd van die figuurtjes. En, en dan zie je, meestal zie je dan een beetje, beetje mollig. En uh, je ziet een, een kleine zweem van billetjes en zo. En dan stonden ze samen mm -hmm. gearmd voor, uh, voor de hoe heet dat, de fontein van het raadhuis. Dus oh. je zag het raadhuis zo en dan zag je hun zo samen staan. Oh. Je, zag, je zag niet dat dat ze echt waren. Oh. Maar uh, nee, dat was absoluut uh, no-go. hoor die, die, die hele kaarten waren voor niks uh, geprint. En, maar hij was ook heel... Uh, hij was vriendelijk hoor, absoluut, maar heel correct. En het was ook zelfs zo dat de secretaresse van de burgemeester... die mochten niet in een broek verschijnen. Die moesten in een, een rok, rok aan. Jawel. Oh, wat erg. Dus hij uh, was toch wel een beetje ouderwets. Ja. Maar ja, ach. Ah, de beste je, man heeft gezeten tot 2000. Ja, best wel een tijd. Nou, best wel lang, van Ja, 88. en Daan is Niek gekomen en nu hebben we dan David. Hmm. En uh, dan zie je toch wel uh, hoe hard de tijd gaat. Want eigenlijk toen ik kwam werken, ik kwam zelf in 86... toen had je nog Magielse en die uh, dus uh, dit is dit wordt uh, uh, ik heb er nu mijn vierde burgemeester zeg maar no. waar ik mee werk want ja. ja eigenlijk als je het goed bekijkt zijn we een soort collega's absoluut en het leuke is dan wel inmiddels werk ik bij de gemeente Haarlem ja. en toen was het uh, nieuwjaar en toen stond Nick Meijer stond ook naast de burgemeester van Haarlem hè? meneer Wiene ja Jos ja, en toen. Uh, en ik wil, ah oh, ja, gelukkig wensen voor het nieuwe jaar. En hij uh, gaf mij een paar kussen. ik zag Nick. Die Wim. Seizoen jou ook altijd. Meneer Wiener, die zat echt te kijken: van, Nou, dat doe je toch niet met je personeel? Ja, natuurlijk doe je dat ja, niet. Want dan moet hij moet dan, uh, 1500 mensen kussen. En, wij, en in zijn antwoord waren het maar 150 of 160. <laughs> en het was ook zo dat de burgemeester uh, Nick Meijer altijd de mensen belde op hun verjaardag. En toen was er een keer iemand van... ja, je spreekt met de burgemeester Niet Meijer... en uh, gefeliciteerd met je verjaardag. En die schreef persoon, zei van... ha en die hing op. <laughs> <laughs> dat zijn van die leuke berichtjes, hein, oh, joh? ik hou er wel, wel van. Ja. Dus, uh, oh, maar ja, het is weer prachtig tuinweer. Dus ik zou zeggen, ga even zo naar de remise. Want volgens mij tussen tien en één of zo, of tien en 2. kan je daar, uh, um, kan je daar uh, zakken mest halen. Want er is één keer per jaar... Of, ja, uh, we kunnen ja, kan er ja, dat klopt. gehaald worden... En is dat in Haarlem ook eigenlijk? Weet nou? nee, nee, Volgens mij niet, maar volgens mij ben ik wel op zoek naar de mest. Oh, dan dat moet ik zo. Oh ja, maar je bent geen info. dan moet ik even met je meerijden. Oeh, dat zou ja. ja. Heb jij je rijbewijs bij, Of je, je paspoort ja. of ID? Ja. Oh. ja. Oh. Maar daarnaast, ze kennen mij wel, want uh, oh. het is zelfs zo dat onze wethouder uh, Lars Keree, die gaat dan dat ja. uh, uitdelen, in ieder geval. Oké. Okay. Leuk? Dus, okay. Ja. Oké. Okay. Ja, dus, goed. Uh, ga, ga. Ga tussen 10 en 12. Ja, volgens mij wel. Ja. Er, is een, vanda, er is deze week een uh, proef met een, uh, voor een aanleg van een laadgoot voor elektrische auto's gedaan. Ja, ja. Negen inwoners uh, met een elektrische auto voor de deur doen mee aan een proef van de gemeente. Nou, bij hun is een laadgoot aangelegd die de stroomkabel waarmee de auto wordt opgeladen veilig in de stoep is verwerkt. Nou, dat vind ik toch wel heel goed. Want, ja, dan kan je niet over struiken. Nou, dat wil ik net zeggen. Want s'avonds vind ik het nog wel eens even leuk om langs de huizen te lopen... als het verlicht is. En dan even lekker naar binnen kijken. Maar voordat je het weet, lig je op je snuffert... omdat er weer een kabel over de, over de straat ligt. Ja. Dat er weer een elektrische auto zijn aan het opladen. Nou, in de, in de martinez nijhofstraat is onlangs uh, bij hen een, nou, dan een, een uh, laadgoot geplaatst. Van Kleef gebruikt de eerste rubberen matten. Om zijn laadpalen over de stoep te leggen. Wat eigenlijk niet mag. Dat, dat, is, nou ja, dat vind ik nog wel netjes eigenlijk. Als je een rubberen mat over de kabel heen doet. Ja, dat doen ze Want, ook veel vaak met uh, festiviteiten. Met uh, festivals ja, en zo. Ja, dat is wel Hele goede zaak. Hoef je eigenlijk niet te vallen. Maar met de nieuwe laadgoot is dat niet meer nodig. Nou, dus een mooie oplossing. En uh, de kabel verdwijnt helemaal in de rubbergoot. In de speciale uh, tegels. En zo kunnen ze de auto nu veilig en snel uh, uh, opladen. Nou, en. Met zonnepanelen uh, kan je in ongeveer drie uur de, de hybride auto volladen en uh, nou ja weer zo ongeveer 100 kilometer rijden. Dat ligt dus in je axelradius, hè, Wat hier ja. is uiteindelijk. Ja. Maar is dat nou veel? Want uh, ja, 100 kilometer. Dan moet je dus om de zoveel 100 kilometer moet je dus weer uh, aan de aan ja, de opladen. Ik dacht dat je met een volle auto 400 kilometer kon rijden. Maar, maar het is, het is altijd je maar kijken Hoe en wat? Ja. Want je had ook al die, van die auto's die reden op een soort waterstofgas, kan dat? Uh, ja. Daar heb ik ooit nou ook een uh, testrit in gemaakt. Ja. En, uh, maar er bleken dat er maar drie laadpunten waren in Nederland. Maar je hebt maar een heel klein beetje nodig en dan kan je dus gigantisch op rijden. Ja, dat is toch heel bizar? Ja, maar het was ook heel leuk. Het was een onwijs gave auto. En uh, wij, toen heb ik voor de gein geweld. Dat, uh, dat ik wel in aanmerking wilde komen voor een proefrit. En dat hebben we het gemaakt en het was zo geweldig. Ja. Geweldige auto was dat. Okay. Maar ik mag geen merken noemen. Heel ja, heb jij uh, nog leuk, een ja, andere nieuws? Gisteren nieuw? is uh, de kinderkunstlijn geopend... van hey. Zandvoort in de bibliotheek. Ja. En uh, er waren bloemen. En veel dank voor het kunst op schoolteam. En uh, nou hangt het allemaal vol met vrolijke schilderijen... van de kinderen van de basisscholen van Zandvoort. Dus ga kijken. En uh, ja, ik, ik ben nu even alles op de telefoon aan het doen. Want ik heb geen internet via mm. mijn laptop. Mm. Maar het is wel uh, helemaal leuk... Om, om te kijken hoe en wat... Uh -huh. En uh, er is nog veel meer te doen in Zandvoort, natuurlijk, hè? dat snap ja. je wel. Het is dan natuurlijk ook, uh, ook een bibliotheekweek uh, uh, van de boeken. Ja. Dus uh, volgens mij kan je nog net deze week? Ja. Of is het afgelopen? Ja, volgens mij is het afgelopen. Ja? Oh, oké. Maar er staat wel van wie leest, heeft een goed verhaal. Oh, oké. Okay. Dus, uh, ja. hey, ik denk dat het we misschien wel weer leuk is om een uh, plaatje te doen. Ja, en de volgende het doen. uur hebben we leuk nieuws over de uh, Zandvoortse Sequieren voor vanmorgen. Ah, oké. Okay. I see trees that are green Ja, dit was uh, Boy George, Culture Club. Met Karma uh, Chameleon. Ik zeg het uit mijn hoofd, een plaatje uit 1983. Zou heel goed kunnen. Ja, <laughs> toen waren we nog jong. Ja, zeker. Jong en oh, onbedorven. was het was ik toen. Ja. <laughs> Echt wel. Heb je het meegekregen? De bokslegende George Foreman uh, is 76 geworden. Die is overleden afgelopen nou, gisteren. De Amerikaanse bokser is op uh, 76-jarige leeftijd overleden. Hij stierf gisteren in vreedzaam in het bijzijn van zijn geliefde... schrijft zijn familie op uh, de Instagram-pagina. Pa nou, Foreman was tweevoudig wereldkampioen zwaargewicht... en won een gouden medaille op de Olympische Spelen in 1968 in Mexico-stad. Big George... Oh, we noemen ze hem ook wel. Verwerf hij in 1974 wereldwijd faam. Toen hij tegen Mohammed Ali opnam. In de meest legendarische bokswedstrijd ooit. De Rumble in the Jungle. In Congo was voor mijn topfavoriet. Maar hij moest de zegen laten aan Ali. En wat zo grappig is. Dat wist ik dus ook niet. De beste man ontdekte in de jaren 90. Dat hij een ander talent heeft gehad. Dat is... Een hij schijnt een, verborgen, nee, een geboren verkoper te zijn. Hij bracht uh, meerdere producten aan de man... waarvan zijn elektrische grill de meest bekendste was. In 1990, 1999 kreeg hij, kreeg hij en zijn partners ruim 137 miljoen dollar... van het bedrijf Salton om zijn naam op producten te zetten. Dat oh, is wow. toch wel wat. Hè? Maar dat rumble, hè? Ja. Uh, ready to rumble... Ja. dat werd ook, werd ook naar de hand dan uh, veel gebruikt in... Uh... Um, hoe heet dat, uh, het programma dat wij in, uh, in Nederland hadden met... Uh, Lingo? Nee, uh, Martijn KB. Uh, dan moesten de mensen dan uh, in, uh, samen in de boksering en dan moesten ze zingen en welke het beste uh, nummer was. Oké, oh, niet. Weet je dat niet? Nee. Oh, dat is uh, volgens mij de voice of Holland of zo. Oh. oké. Okay. Ready to rumble, dat komt daar vandaan oh. denk ik. Zomaar, oh, zomaar. Ja. Oh, dat zou ja. zomaar kunnen. Oh, wat oh, goed. goed. Ja, maar uh, ja, het nieuws. Uh, ik, ik ben een beetje onthand, helaas. Ja, kan ik je helpen? Ja, nee, joh, Ga, ga jij okay. nou maar kijken of je nog wat anders hebt? Ja, natuurlijk. Zo? Er is een uh, onderzoek gedaan. Jaarlijks krijgen duizenden Nederlanders kanker. doordat ze op hun werk in aanraking komen met schadelijke stoffen. of in de buitenlucht lucht, onvoldoende zijn beschermd tegen UV-straling in de, de zon. Nou ja, longkanker blijft een veel, veel voorkomende beroepsziekte. Ja. Die veroorzaakt wordt door uh, asbest. En het uh, gebruik van dit ziekmakende materiaal is sinds 1993 verboden. Maar ja, het zit nog steeds in veel oude gebouwen en uh, installaties. En het, uh, nou, het beseft dat werknemers op een gezonde manier hun werk moeten doen... moet bij de en bij grote en bij kleine werkgevers... veel meer tussen de oren komen te zitten. Ja, en toch wel uh, de UV-straling van de zon. Ja, er zijn toch al die bouwlui die nu ook weer op de, op de, op de latten staan. Schilderen... Uh, Weet ik veel wat allemaal doen. Ja. ja, ik zie ze af en toe wel eens buiten staan. En Denk van: heb jij nergens last van? Ja. Nou, je hebt ook via de longfont of zo. Dan kan je kijken hoe schoon de lucht is. Ja. En dan kan je, druk je dan. En dan kijk, je, dan kijk je, waar je waar je telefoon is. En dan krijg je dan een, een, een seintje. Of nou, mm. niet een seintje. Maar je ziet het op dat moment. En het gek is: het is hier in Zandvoort op zich wel aardig. Maar toen was ik op een gegeven moment was ik ergens heel relaxed in Amsterdam In de tuin, in de natuur. Ja. En uh, toen deed ik hem ook. En die, dat was er gewoon zoveel slechter. Oh, dus echt? ik denk van, oh, weet je... Dat heb je gewoon helemaal niet in de raten. Ah. Dus, uh, maar ja, we gaan weer verder. 22 maart en vandaag is het dus ook Wereldwaterdag. En dit wordt dus gecoördineerd door UN Water, het samenwerkingsverband tussen een dertigtal instanties over alle zoetwatervraagstukken. En in Nederland wordt dus echt sinds 2009 al op Wereldwaterdag door honderden vrijwilligers wordt elk jaar een rivier schoongemaakt. Nou, dat vind ik wel een nou, mooi streven. Dat vind ik bijzonder. Maar ja, en, en het verlengde daarvan is dan weer dat het vandaag ook... Uh, in Nederland is het uh, Landelijke Opschoondag in Noord-Holland. Mm -hmm. En supporters van Schoon zijn actief in duizenden opschoonacties. En uh, ze trekken er uh, allemaal op uit om zwerfafval op te ruimen. En tot nu toe zijn er dus 2321 opschoonacties aangemaakt. Maar uh, ik vind het dus wel weer het tegenovergestelde daarvan. Is het van, hoe komt het in godsnaam dat zij ontzettend mm -hmm. veel rot zou produceren? Mm -hmm. Dat zou niet nodig moeten zijn. Ja, het breekt allemaal niet af. Of zo, of nee, maar jongens, neem je vuil mee. Ik bedoel, ja. want dat wordt verbrand of ja. hergebruikt. Maar uh, voor het eerst wordt dus één uh, inspirerende opschoonactie in het zonnetje gezet. En uh, dat, is, uh, dat is een mobiele barista-car die je die, die, die, die gaat verrassen. En jaarlijks worden dus deze acties georganiseerd omdat het lent is. Mm. Dus ja, het is vandaag... Uh, gisteren was het eigenlijk officieel al lente, hè? ja. Ja, het was ook wel te merken. Oh, het was dag. hartje zomer. Ja, ik heb altijd het heb... idee dat ik een zomerdag achter de rug heb, zo voel ik me. Lekker hè? Heerlijk. Ja. Ja, Laat de herfst maar beginnen. De herfst? <laughs> de herfst. Alsjeblieft. <laughs> Doe maar niet hè? Nee. Even een gewetensvraagje. Je hebt een mobiel, ik ook. <coughs> Wat heb jij? Heb je WhatsApp of heb je Signal? Ik heb uh, WhatsApp, maar ik had toen de tijd sig Signal vanwege de ondernemingsraad... Maar ik merk dus wel, dat ik wil wel met Signal beginnen... maar het is lastig, je moet mensen uitnodigen of zo... Nee. Ik uh, zit jij op? nee, nee nou ja, Het schijnt zelfs net zo te zijn dat het beeld is dat Nederlanders massaal WhatsApp van hun telefoon gaan verwijderen. Ja. Of, of overstappen naar concurrerende apps als nou ja, concurrerend, dat zegt het al, Signal. Maar het leidend voorwerp zelf, WhatsApp spreekt dit tegen. Nou, sterker nog, het Amerikaanse bedrijf ziet nog steeds stijgende cijfers. WhatsApp is al jaren verre de populairste berichten app. Ja, en het is denk, toch zo makkelijk met beeldbellen oh, vind ik. Absoluut. Kan je dat niet met het uh, signal? Weet ik niet. Oké. Okay. Nee, uh, als ik de signal open maak, dan, uh, dan moet je of mensen uitnodigen of iemand heeft mij dan uitgenodigd dat ik geaccepteerd. Hmm. En dan zegt er één iemand, die zegt nou welkom, en die ik ken. En voor de rest zie ik gewoon niemand. Dus ik moet ze blijkbaar allemaal één voor één uit gaan nodigen. En dat uh -huh. vind ik dan weer te veel werk. Oh, Oké. Okay. Ja, je bent ambtenaar je bent het niet, hè? Nee, nee en dan vraag ik me ook af... He, waarom willen mensen overstappen uh, van WhatsApp naar Signal? Nou ja, het, schijnt, het is dus de media berichten nadat de meta-baas Mark Zuckerberg... in aanloop naar de inauguratie van president Donald Trump... in de Verenigde Staten had besloten... om de samenwerking met de fact-checkers op te schorten. Nou ja, meta willen in... In plaats van onafhankelijke factcheckers, een nieuw systeem optuigen, dat zoals uh, dat van X, het voormalige, dus het voormalige Twitter. Uh, na de overname van de platform door Elon Musk, werd er een functie geïntroduceerd die andere gebruikers de mogelijkheid geeft om commentaar te leveren bij mogelijk misleidende berichten of X. Maar volgens mij is dat helemaal van. Uh, ja, mensen denken dus mm, om over te stappen naar Signal... dat die factcheckers er niet zijn. Maar ik vraag me altijd af, wie zit er dan wel achter Signal? Geen idee. Ja, nou ja, ik, denk, ik heb echt geen idee. Nee. Nou, we gaan weer... Uh... We zijn inmiddels bijna aan het laatste minuutje gekomen van het eerste uur. Ja. En was leuk. Uh, dit nummer was natuurlijk wel heel leuk. Dat was uh, die OJs met backstabbers. Nou ja, wie voelt zich niet af en toe gestapt in de back? Mm, is het... En het is zeker nu met de hele situatie in de wereld. Ja. Dat je denkt van, nou, wie voelt zich nou het rottigste? Is het nou, uh, is het nou uh, Trump of is het uh, die andere uh, Putin? Is, uh, iedereen zit met elkaar altijd maar van. Uh, ik noem het altijd het arme X-syndroom. Ja, maar hmm. zij deden dit. Nee hoor, maar ik deed dat. En van mensen die alleen maar kunnen zeggen hoe erger de wereld toch is en hoe zielig ze het hebben. Jij bent groot en ik ben klein. Ja, sowieso, en dat ja. is niet eerlijk. Ja, maar uh, nou ja, het is gewoon niet anders. Nee. Maar we gaan nu langzaam wat op naar het nieuws van uh, 9 uur. En ik hoop dat het niet al te heftig is. Er staan in ieder geval geen files volgens mij. Maar hoe voel je dan dat van, laatst van die vrachtwagen, dat al die koeien erin zaten op een zij? Oh, dat is mooi. Arme maar, bezig. maar ja, ze gingen toch naar de slag. oh. oh.